Klinieken die medisch-specialistische zorg verlenen... laten nog steeds Facebook en andere advertentienetwerken... op grote schaal meekijken. Met het online zoekgedrag van hun bezoekers. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Ook hebben veel zorgverzekeraars... de omstreden trackingpixel van Facebook verwijderd. Maar toch kijken andere advertentienetwerken... soms nog mee met het medisch gedrag.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 De Raad van State adviseert het kabinet een nieuwe risicoanalyse te maken voor Prinsjesdag. Het ministerie van Financiën zegt in een reactie dat de overheidsfinanciën er goed voor staan. Het Midden-Oosten is in chaos en de Koude Oorlog is terug van weg geweest. Dat heeft secretaris-generaal Couteres van de VN gezegd in de Veiligheidsraad. Hij wees vooral op de burgeroorlog in Syrië. Ernst Hirschbalin had minister van Justitie moeten worden... in het kabinet Rutte 1 en vetorecht moeten krijgen... over uitspraken van PVV-leider Geert Wilders. Oud-informateur Ruud Lubbers schrijft dat in zijn memoires. Hirschbalin wilde niet. Oud-premier Lubbers is in februari overleden. Zijn memoires verschijnen maandag. De uitstoot van broeikasgas in de wereldwijde zeescheepvaart... moet in 2050 de helft zijn van die 2008. Dat heeft de Internationale Maritieme Organisatie van de VN besloten. Ook is afgesproken dat er meer energiezuinige schepen worden gebouwd. In de Eredivisie Voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. In Almelo won AZ zijn uitwedstrijd tegen Heracles met 3-0. Het weer vannacht plaatselijk mist en rond 7 graden. Morgen overdag eerst grijs, daarna geregeld zon. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgenavond trekken er buien over. En dat duurt zeker tot met zondagochtend. Dit was het NOS Journaal. De beste musical van het jaar. was getekend Arnie M. Schmid met de winnares van beste vrouwelijke hoofdrol Simone Kleinsma. Een prachtig eerbetoon aan Nederland's meest geliefde schrijfster...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 Lekker met je kids door de Alpenstruinen. Of relaxed met de gondel naar de bergmeren. Samen crossen door het bikepark. Of zwemmen in de berglucht. Een hele berg als speeltuin met een drakje. Actief de en ontspannen op vakantie in Wagrein-Kleinhouden in Salzburgerland? Ga naar Lekkeropzomervakantie.nl. Werkkapitaal nodig? Kijk op Credion.nl voor de adviseur in de regio. Win een vakantie naar Wagrein-Kleinhouden in Salzburgerland? Ga naar Lekkeropzomervakantie.nl.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 Buiten is het 10 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Minister Blok vond vrijdag de 13e een prima moment... om zijn Russische collega Lavrov te bezoeken. Beide heren zijn niet bijgelovig, dus hoezo ongeluksdag? Na aflopen bleken de twee geen stap nader tot elkaar te zijn gekomen. Niet over de MA17 en ook niet over de spanningen rond Syrië. Minister Blok vindt me nu vast irrationeel, maar ik zou volgende keer gewoon op een niet-ongeluksdag afspreken. Een hele goede avond en welkom bij het oog. Syrië en de dreigende vergeldingsactie van Amerika komen ook aan bod in het wekelijkse gesprek met premier Rutte. Verder bestaat de kans dat ook TNO wordt betrokken bij het onderzoek naar de mogelijke gifgasaanval door het regime van Assad. Hoe gaat zo'n onderzoek in zijn werk? En twee maanden geleden overleed oud-premier Ruud Lubbers. En komende week verschijnen zijn memoires. Zijn zoon is hier om te praten over het bijzondere leven van zijn vader. En de Vereniging van Kapiteins op Koopvaardijschepen bestaat 75 jaar. Wat is er in de jaren veranderd in hun vak? Straks dus meer over het leven op de Grote Vaart. Eerst het nieuwsoverzicht van... Het is uh, Friday 13th today. Vrijdag 13 april. For some people Friday 13th is an unlucky day. But my counterpart, Minister Lavrov, doesn't strike me as a superstitious type. Ja, minister Blok van buitenlandse zaken bezocht dus zijn collega Lavrov in Moskou op een ongeluksdag. Maar volgens Blok is de rust daar niet gevoelig voor. Het waren geen gezellige gesprekken. Er stonden de nodige heikele kwesties op de agenda. Zo hadden het twee het over de ramp met de MH17. Ik heb minister Lavrov daarop aangesproken. Ik heb gezegd dat het schade doet om, om desinformatie te verspreiden. Ook spraken ze over de chemische aanval op de Syrische plaats Douma... het laatste bolwerk van de rebellen in Oost-Ghouta. Blok pleit voor een onafhankelijk VN-onderzoek. And and op verzoek van Rusland kwam de Veiligheidsraad bijeen... om te praten over Syrië. Volgens VN-chef Guterres kunnen de onderzoekers van de OPCW... de organisatie voor het verbod op chemische wapens... bijna aan de slag. De eerste team van de OPCW is al in Syrië. Een tweede is verwacht vandaag of morgen. Een wijntje per dag is goed voor het hart. Veel mensen zweren erbij, maar helaas. Ook voor hart- en vaatziekten kunnen we het excuus dat het goed is voor je gezondheid niet meer gebruiken. 600.000 Europeanen zijn onderzocht door artsen uit verschillende landen. Onder meer van het Erasmus MC in Rotterdam. En wat blijkt, helemaal niet drinken, dat is het nieuwe devies. Alcohol is gewoon wel een gifstof. En het, het verhoogt toch op de lange termijn je risico op kanker... maar ook op beroertes, op hartfalen en op heel veel andere ziekten. Ja, geen alcohol meer, dat heeft zijn voordelen... weet oud-playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk. Hij staat nu anderhalf jaar droog. Ik ben fitter, ik ben scherper. Ochtends ben je veel makkelijker uit je nest. Maar de meeste Nederlanders moeten er niet aan denken. Ik drink toch mijn wijntje wel. Nee hoor, ik zal het echt niet voor Ik ga liever anderhalf jaar eerder dood dan dat ik helemaal niks meer mag drinken. Dus. Hoe krijg je schoolgaande kinderen op tijd in bed? Veel ouders vinden dat moeilijk, zeker nu het weer langer licht is... en kinderen buiten spelen. Strenger zijn dan andere ouders levert kritiek op. Nu al, nee, niks aan. Je bent de sufste moeder ooit. Kinderartsen en neurologen komen vandaag met een opmerkelijk advies... Wees niet te strikt. Goed is om te kijken, van, hey, is mijn kind gewoon goed uitgerust de volgende dag? Dan kan er best wel wat geschoven worden nu het uh, langer licht blijft. En deze moeder is nog van de oude stempel. Op mijn vingers fluit ik en dan komen ze eraan gerend. Ja. Ja. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Welterusten. En Ewout de Jong die las de krant van morgen. Kort na elkaar vertrekken twee kamerleden... omdat de combinatie van werk en privé hen te zwaar valt... Het Nederlands Dagblad concludeert dat het werk... inderdaad lastig te combineren is met thuis. Stukken lezen, debatten voeren tot soms diep in de nacht... activiteiten van de eigen partij, de pers te woord staan... en werkbezoeken afleggen, het is niet niks. Ja, voor SP-Kamerlid Ninne Kooijman en SGP-er Albert Dijkgraaf... weet het allemaal te veel. Ze konden thuis en de Tweede Kamer niet meer combineren. Het werk van Kamerleden is de afgelopen jaren steeds drukker geworden... Naast de overvloed aan informatie is er ook de onvoorspelbaarheid van het werk. Agenda's veranderen voortdurend. En er kan altijd iets opduiken, ook in de vakantie. En dat sloopt, vooral in een kleine fractie. De horeca wacht een hete zomer door gebrek aan personeel, is te lezen in De Telegraaf. Het wordt volgens de krant spannend of terrasuitbaters genoeg personeel kunnen vinden voor de komende dagen. Die zomers lijken te worden worden het misschien toch lauwe biertjes geserveerd... door een afgepeigerde ober die moet werken voor twee. Van Amsterdam tot Zeeland hebben cafébaas en restaurants... te maken met personeelstekorten. Een enkele werkgever heeft zelfs een banenmarkt georganiseerd... om aandacht te krijgen van seizoenskrachten. En de horeca doet natuurlijk ook een beroep... op de teamspirit van het personeel... om zo nodig een paar uurtjes over te werken. Een helikopter met tien militaire passagiers... kwam in 2009 in Afghanistan in de problemen. Vijf van hen kampen nog steeds met een posttraumatische stressstoornis, PTSS. Ze verwijten defensie dat ze niet serieus zijn genomen. In de NRC het verhaal van de vlucht die bijna in een ramp eindigde. De kogels vlogen hen om de oren, zo leek het in ieder geval... en de helikopters stortten bijna neer. Nog natrillend van de schrik worden ze in Kanda haar opgevangen... door wat ze noemen twee intelmannen als er foto's naar buiten komen van de gehavende helikopter... hangen ze allemaal, vertellen de mannen. Verder is er niets gebeurd, alleen een hydraulisch probleem. Een jaar later wordt voor het eerst bij een passagier PTSS geconstateerd. Defensie blijft jarenlang nauwelijks behulpzaam... maar inmiddels komt er beweging in. En in de Volkskrant een artikel over uitstelgedrag. Je zou het ook later kunnen lezen, staat erboven. Maar doe het toch maar nu... Heeft u uw belastingaangifte nog niet gedaan? U bent niet alleen. Jaarlijks doen 300.000 mensen hun aangifte op het aller, allerlaatste moment. En nog eens 300.000 halen zelfs dat niet eens. Het is het gevolg van uitstelgedrag... of procrastinatie. Het is niet handig. De fiscus kan een boete uitdelen bijvoorbeeld, maar we vertonen het massaal. Pakweg 95 van de volwassenen schuift vervelende klusjes voor zich uit. Procrastinatie is dus best menselijk. Het schijnt overigens dat jongeren meer uitstellen dan ouderen. Zoals een onderzoeker het zegt, naarmate de deadline van het leven nadert, schuiven we steeds minder op de lange baan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 De Cooks met Mr. Maker. Hij heeft duizenden kilometers gemaakt deze week. kwam vannacht terug uit China... en zat toch gewoon weer de ministerraad voor vandaag. Premier Rutte. En dan deed hij ook nog het wekelijkse gesprek. Dit keer met Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Dag, Simone. Goedenavond. Nou, je hebt Rutte gesproken over Syrië... en de mogelijke militaire aanvallen. En het valt me op dat Nederlandse politici die daarop reageren... vaak verwijzen naar de inval in Irak van zo'n tien jaar geleden. Hoe, hoe zit dat? Ja Toen... Amerika-Irak binnenviel in 2003, ontstond er hier in Den Haag politiek gedoe over wat wij eh, ermee moesten. De toenmalige regering die steunde de inval, politiek. Maar later bleek dat dat ten onrechte was, zeg ik maar even in huiselijke termen. En er is toen voor de toekomst onder meer afgesproken dat Nederland pas steun zou geven aan een inval als er een uitspraak ligt van de Veiligheidsraad. Die ligt er nog niet. Dus vandaar dat de reacties vanuit het kabinet heel afgewogen zijn, voorzichtig. Dat hoor je straks ook bij de Premier, terwijl hij tegelijkertijd zegt dat met die gifgasaanval op Doema afgelopen zaterdag een grens is overschreden. Ja, wat, wat, wat best knap is, omdat er al heel veel grenzen natuurlijk zijn overschreden. Het is een, een, een hel, het hele Syrië. De helft van de bevolking is aan de wandel eh, vanwege onleefbaarheid op de plek waar ze wonen. Eh, miljoenen zijn het land ook ontvlucht. En binnen die hel heeft zich nu deze verschrikkelijke eh, gebeurtenis voorgedaan, waarbij onschuldige mannen, vrouwen... ...kinderen, uh, ja, veel slachtoffers zijn geraakt. De vraag is natuurlijk nu wat het antwoord moet zijn... ...van de rest van de wereld op deze aanval. U hebt gezegd, dit is onaanvaardbaar. Wat betekent dat? Voor Nederland is dit onaanvaardbaar. Uh, uh, dat betekent dat wij in de eerste plaats vinden... ...dat de Verenigde Naties... Uh, ...consensus had moeten bereiken. Uh, We zitten zelf in die Veiligheidsraad over... Uh, het achterhalen van wie heeft het gedaan en wat is er gebeurd. Dat, dat is Rusland opnieuw door de Russen geblokkeerd. geblokkeerd. Dus dat betreuren we zeer. Uh, we hebben nu niet meer dan uh, op zichzelf het, het feit dat we menen... dat het waarschijnlijk is dat de Syriërs erachter zitten. Dat het waarschijnlijk is dat het gifgas is. Maar de absolute zekerheid zou je toch echt zo'n onderzoek... ter plekke voor moeten doen. Ehm... Uh, maar goed, dit is het. Uh, en in de hele combinatie van wat er nu ligt... zeggen wij ja, als, als landen met elkaar besluiten om nu een reactie uh, te geven. En de, en de Fransen, de Britten en de Amerikanen zijn natuurlijk in gesprek. Uh, dan hebben wij daar begrip voor. De Amerikanen waren woensdag in een soort staat van paraatheid. Althans, de, de rest van de wereld leek te wachten op wat de president daar had aangekondigd. Um, woensdag leek het nog een kwestie van tijd. Hè? Uh, de tweet van maak je klaar Rusland, vroeg of laat komen de slimme bommen. Uh, de dag daarna was het ze komen binnenkort of niet binnenkort. Weet u nog wat de president van Amerika voor heeft? Nee, wij, wij, wij zijn natuurlijk niet onderdeel van de groep van drie landen... die ook daadwerkelijk daarmee de reactie van plan is te komen. Uh, dus daar, zijn wij, daar worden wij niet tot in detail van op de hoogte gehouden. Verwacht u een aanval binnenkort? Laten we zeggen, komend weekend? Uh, nou ja, wat ik verwacht is dat ze met een reactie komen. Die kan diplomatiek zijn, economisch. Dat kan ook een aanval zijn. Ja, uh, dan moet ik mij baseren op wat u ook weet. En uh, Dat is wat je op tv en in de media ziet. En een paar dingen die we achter de schermen horen. Ja, dat opgeteld wekt de indruk uh, dat er een behoorlijke kans is... dat dat een militaire reactie zou kunnen zijn. Maar ik uh, heb geen uh, precieze informatie. Dus vind ook dat ik daar voorzichtig in moet zijn om erover te speculeren. Of dat dan vannacht is of morgen nacht, En of het ook daadwerkelijk gebeurt. Maar op die termijn verwacht u iets? Ja, ik, luister, ik vind dat ik als premier... ...mij moet baseren op de feiten die ik weet. En ik weet dat simpelweg niet, dus daar moet ik ook niet over speculeren. Maar wordt u daar niet van op de hoogte gehouden? Nogmaals, als bondgenoot? Nee, nou ja, wij zijn geen bondgenoot in het groepje van drie. Het zijn drie landen die met elkaar dit van plan zijn. Dus u merkt het als het zover is? Ja, mogelijk zullen wij eerder op de hoogte worden gesteld. En zijn er zijn natuurlijk wel diplomatieke contacten. Maar wij zijn natuurlijk niet in detail betrokken bij de planning. Dan zouden wij onderdeel moeten zijn van die coalitie. En dat willen wij niet zijn. Omdat we grond van eerdere besluiten in Nederland over hoe gaan wij om... Op basis van de feiten zoals ze er liggen hè, met dit soort situaties, naar aanleiding van Irak, hè, in die, ongeveer tien jaar geleden, hebben we daar natuurlijk heel precieze afspraken over gemaakt. De commissie David. Commissie David. Uh, komen wij tot de hele precieze formuleringen die ik net gebruikte? Dat wij het waarschijnlijk achten en dat wij begrip voor hebben. Ja, dat woordje begrip, om daar even op in te zoomen. Je zou kunnen zeggen: er is eigenlijk een hele bandbreedte. Je kan zeggen: we keuren het af. Je kan zeggen: we steunen. Ja. In wat voor vorm dan ook. Waar staat dat woordje begrip? Waar staat die kwalificatie begrip? Ja, ook daar wil ik maar liever niet op dat contuur. Van, van tegen naar helemaal voor dat voor het begrip proberen te plaatsen, omdat dat een hele secure discussie is geweest een aantal jaar geleden. Ik heb daar zelf toen als fractievoorzitter van de oppositiepartij ook een bijdrage aan geleverd. Um, en we hebben toen afgesproken... er moet een adequaat volkrechtelijk mandaat zijn... voordat Nederland volledige politieke steun kan geven. Dat had te maken met wat er in 2003 gebeurd was. De inval uh, in Irak. Een Politieke steun voor de inval in Irak. Um, ik vind dat ik gehouden ben in mijn baan nu... om die consensus te volgen. Uh, en, en die consensus schrijft mij, vind ik, voor... dat is mijn interpretatie daarvan, maar ook wel feitelijk... Um, dat um, uh, waar op dit moment dat volkrechtelijk mandaat... in zijn volle omvang er nu niet is... Dat Nederland niet zelf bijdrage zou kunnen leveren, maar ook niet nu een politieke steun zou kunnen uitspreken. Maar het lijkt een beetje met elkaar in tegenspraak. Want u zegt aan de ene kant: wij denken zeker te weten, althans het is waarschijnlijk, is de formulering die u kiest, dat het Syrische regime achter die gifgasaanval zit. U keurt dat af, u zegt het is onaanvaardbaar. Maar dan lijkt het woordje begrip als antwoord daarop een beetje mager. Nee, maar er is toen natuurlijk naar aanleiding van Irak heel precies afgesproken... hoe gaan we daar nou in de toekomst mee om? En toen is er gezegd dat een voldoende volkrechtelijk mandaat moet zijn... bijvoorbeeld dat de VN-veiligheidsraad zich erover uitspreekt. Daarom heeft Nederland als lid van die Veiligheidsraad ook hevig uh, pleit doorgehouden... voor zo'n revolutie, resolutie geblokkeerd door de Russen, betreuren we. En wat vervolgens kan, is dat een land uit zelfverdediging iets doet. De strijd tegen ISIS bijvoorbeeld uh, is daar mede op gebaseerd. Uh, Frankrijk heeft toen gezegd, wij gaan daar aan de slag... ook omdat we ons verdedigen... Tegen tegen de aanvallen in Frankrijk, op het Frans gebied. die voor een belangrijk deel hun oorsprong vinden. in die strijd van. Uh, in dat kalifaat. of de ja, belachelijke term kalifaat. in dat ISIS-strijdgebied. En uh, dat is hier ook niet aan de orde. Nou, dan, dan zijn er nog wel andere vormen. waarop je dat volkrechtelijk mandaat kunt constitueren. Maar zover is het niet. U heeft het over de, die club van drie bondgenoten. Amerika, Engeland en Frankrijk. die eigenlijk vastbesloten zijn om. lijken om een militair op te treden tegen wat er gebeurd is. Ondertussen vraagt iedereen om Europese eenheid, maar die is er dus niet. Ja, maar dat hoeft ook niet. Dat vind ik niet zo erg op dit soort punten. Want we hebben natuurlijk uh, de NAVO, maar die heeft hier geen rol. Uh, Europese Unie heeft er ook niet zijn eerste prioriteit liggen. Die ligt op de markt, op de buitengrenzen en uh, aanpak van migratievraagstukken. Dus het staat landen vrij om met andere landen te partneren. Om te kijken, kunnen wij tot een gezamenlijke reactie komen? Dat is uh, niet vreemd. Is het niet lastig om, om je positie te bepalen... als je niet weet wat de Amerikaanse president en zijn bondgenoten van plan is? Nou ja, die kunnen wij natuurlijk bepalen. Omdat wij weten dat die drie landen met elkaar in gesprek zijn. Die hebben het voornemen aan de reactie te komen. De precieze aard en timing kennen we niet. En wij hebben gezegd, zolang die reactie proportioneel is... hebben wij voor zo'n reactie begrip. Dus op zichzelf kun je daar natuurlijk scenario voor voorbereiden. En, dat proportioneel... en wij delen met al die landen de afschuw van wat daar gebeurd is. Het ja. is natuurlijk verschrikkelijk. En dat proportioneel betekent dan dat je heel zeker moet weten... dat je raakt wie je wil raken? Nou ja, het is, het is vooral ook dat je, uh, uh, dat je in je reactie uh, uh, een, een zekere mate van uh, beperking oplegt. En, en, en niet zo even gereageerd dat dat weer verdere repercussies heeft. Die voorbij gaan aan laten merken dat de internationale gemeenschap niet accepteert wat daar gebeurd is. Los daarvan is het inderdaad, heeft u gelijk in van belang, dat je wat dan in het jargon heet deconflicteert. Een conflict probeert te voorkomen met derden die daar uh, met die gifgasaanval niks te maken hebben. Uh, dus daarom is het natuurlijk van belang dat er goede afstemming plaats zou vinden. Zou er sprake zijn van een militaire operatie met bijvoorbeeld de Russen. Helpt dit allemaal? Helpt een militaire operatie tegen het regime in Syrië... om wat daar al jaren aan de hand is te beëindigen? Wat er, wat er gebeurt is in Douma is, is zodanige uh, schending... van wat tussen beschaafde mensen en volkeren betamelijk is... dat ik heel goed snap... En begrijp uh, wat de drie, partijen aan, de drie landen aan het doen zijn. En het op zichzelf een halt te roepen aan uh, Assad, uh, aan het Syrische regime, waarvan wij het waarschijnlijk achter dat zij erachter zitten, dat snap ik. Voor Nederland geldt dat we zeggen we hebben meer precisie nodig, meer zekerheid nodig, voordat we daar politiek of militair steun aan zouden kunnen geven. Maar het begrip is er. Maar het antwoord op mijn vraag, helpt het? Helpt het om de situatie daar op te lossen? Ik, ik, nou ja, laat ik zo zeggen, uh, uh, ervan uit te gaan dat Assad erachter zit... en dat het een gifgasaanval was, en nogmaals, allebei achterbij waarschijnlijk... Uh, kan dit een bijdrage leveren om uh, uh, zijn mogelijkheden... als dat zou gebeuren langs militaire lijn of op langs een andere weg... Uh, te beperken om dit soort aanvallen ook in de toekomst te doen. Hij is nu vier jaar aangesloten bij een internationaal chemisch verdrag... heeft nog steeds niet al zijn chemische wapens uh, gedeclareerd... Uh, we weten dat hij chemische wapens uh, in ieder geval het verleden uh, in zijn bezit had. Uit uh, uh, het werk wat gedaan is door de VN samen met de OPCW hier in Den Haag. Dus wat dat betreft uh, uh, kan het helpen om hem duidelijk te maken... dit accepteert de wereld niet. En, en we ook zijn mogelijkheden om het te herhalen, te verkleinen. En we zijn de komende dagen in gespannen afwachting van wat er gaat gebeuren. Dat zal de komende dagen echt even afwachten moeten zijn... wat, wat de, de drie landen gaan doen. Dat klopt. Ja, dat zei premier Rutte tegen Wilma Borgman. En de grote vraag blijft natuurlijk inderdaad, zijn er vorige week zaterdag bij die aanval in de Syrische stad Douma nou chemische wapens gebruikt of niet. De organisatie voor het verbod op chemische wapens, de OPCW, doet daar onderzoek naar. En ook Nederlandse onderzoekers werken wel eens samen met die organisatie. Goedenavond, Ruud Busker, toxicoloog bij Onderzoeksinstituut TNO. Um, ja, hoe gaat het OPCW dat onderzoek naar die chemische wapens, die mogelijke chemische wapens aanpakken? Ja, goedenavond. Uh, de OPCW zendt uh, specialisten uit. En de specialisten gaan uh, ja, natuurlijk ter plekke kijken wat ze kunnen zien, wat ze nog kunnen aantreffen voor eventuele restanten. Ze zullen praten met uh, officials, met uh, slachtoffers. Um, en ja, uiteindelijk ook proberen om uh, monsters te nemen. Zal dat moeilijk zijn om monsters te nemen? Want ik kan me voorstellen dat het in zo'n situatie niet al te eenvoudig is. Nee, dat is zeker niet eenvoudig. Uh, veel van dit soort stoffen zijn erg vluchtig. Dat betekent dat ze snel verdampen. Hè, zeker als het warm is. En ja, de vermeende aanslag is natuurlijk al uh, een week geleden... Hè. Um, dat betekent uh, dat ja, er goed gezocht zal moeten worden... van waar kunnen we dan nog wel uh, monsters vandaan krijgen. Mm -hmm. En wat is uw rol als TNO? Wordt u gevraagd, bent u al gevraagd? Hoe, wat is uw rol daarin? Uh, nou, de OPCW heeft een uh, zeg twintigtal laboratoria ter wereld uh, in de arm genomen... die allen gespecialiseerd zijn in het kunnen analyseren van dit soort monsters... Dat gaat niet zomaar. De OPCW heeft een heel strak regime van eisen waar die laboratoria aan moeten voldoen. En dat wordt ook ja, zeg maar jaarlijks getoetst. TNO is één van die laboratoria. We zijn al decennia lang goed geslaagd voor deze examens. En wij kunnen dus dit soort monsters analyseren. Waarbij natuurlijk van groot belang is dat dat, dat heel nauwkeurig en betrouwbaar gebeurt. En zijn jullie in dit geval al gevraagd? Daar kan ik niet op ingaan. De OPCW zal eerst die monsters naar Nederland willen brengen. Uitverdelen en dan kijken welke laboratoria en aanmerking komen om analyses te doen. En waarom mag u daar niks over zeggen? De OPCW wil, ja, wil dat graag zelf in de hand houden. En, en wil ook het eindresultaat kunnen beoordelen en zelf naar buiten brengen. En heeft u ook met veiligheid te maken? Uh, vanzelfsprekend is de veiligheid ter plekke... van, van inspectieteams van groot belang... Uh, maar het gaat ook vooral om juridische betrouwbaarheid. Eh, wat je natuurlijk niet wil is dat er uh, kritiek op het onderzoek kan zijn... Uh, over verwisseling van monsters en dergelijke. Dus daar is de OPCW zeer stringent in. Maar ik kan me voorstellen, stel dat jullie gevraagd worden... dat het wel extra druk geeft, de hele wereld kijkt dan naar wat er gebeurt... wat het resultaat is ook van het onderzoek. Ervaren jullie dat? Want jullie hebben in 2013 ook al onderzoek gedaan... in opdracht van de OPCW naar zenuwgas... Ervaar je dan extra druk in zo'n situatie? Uh, extra druk zijn we wel aan gewend. Uh, ook dat jaarlijkse examen is, is al zeer uitdagend. Uh, en uh, nou, de collega's zijn er wel in, uh, heel goed in om. Uh, Weliswaar onder tijdsdruk en met een belangrijke zaak, maar, maar toch uitzekend hun werk te doen. En dan even heel praktisch, hè? wat is ja. het proces wanneer jullie daadwerkelijk monsters zouden ontvangen? Waar, waar begin je mee? Ja, nou, dat, dat ligt eraan wat voor informatie we daarbij hebben, wat voor soort monsters het zijn. Als het bijvoorbeeld monsters van zand of klei of vloeibare monsters zijn, dan, dan hebben we een bepaalde opwerkingsprocedure daarvoor. En Gaat het om bloedmonsters, dan gaan we weer heel anders te werk. Eh, kijk, het, het simpel zou zijn als je de intacte chemische stof nog kunt aantonen. Maar nou ja, als er sprake zou zijn van chlor, dat is heel vluchtig. Dat, eh, maar, maar bijvoorbeeld ook een zenuwgas, als sorin, eh, die mm -hmm. verdampt ook bijzonder snel. Dus dan is de kans om ja, zo'n stof rechtstreeks aan te tonen is vrijwel uitgesloten. Eh, en dan moet je dus kijken naar, naar bijvoorbeeld afbraakproducten. Eh, dat, dat en waar kan. moet je dan aan denken? Uh, nou, bijvoorbeeld, zenuwgassen kunnen wat we noemen hydrolyseren. Hè, en dan ontstaan er andere stoffen die vaak minder vluchtig zijn. Overigens ook vaak minder giftig. Mm -hmm. Nou, die zou je eventueel kunnen aantonen. Kans daarop is, is, is niet groot. Um, we hebben dan eerder kans dat we in uh, bloed van slachtoffers nog sporen kunnen aantonen. En hoe lang blijft dat nog in het bloed? Nou, het, het punt is dat bijvoorbeeld zenuwgassen, maar ook andere stoffen... reageren in het lichaam met eiwitten ja, in het bloed bijvoorbeeld. Uh, en ja, dan dat ontstaat er een, een vrij stabiel reactieproduct, zoals we dat noemen. Uh -huh. nou, eiwitten in het lichaam die, die kunnen heel lang daar blijven, weken, maanden... Uh, en nou, we hebben ook eerder laten zien dat je dan dat soort reactieproducten inderdaad dagen, weken na blootstelling nog steeds kunt aantonen. Dus in dit geval zou bloed eigenlijk het meest ja, voordelig tussen aanhalingstekens zijn? Uh, ja, uh, dat klinkt wat uh, moeilijk ja, in dit yeah. geval, maar uh, in, inderdaad... Ja. En uh, kunnen jullie daar ook achter komen waar dat gas of waar dat uh, ja, product dan vandaan komt? Bijvoorbeeld bij Skripal natuurlijk in Engeland. De Britten wist, weten zeker, zeggen ze, dat het uit Rusland komt. Kunnen jullie ook precies aangeven waar, uit welke hoek het zou komen? Dat is een, een, een hele moeilijke kwestie. Hè? Als we bijvoorbeeld kijken naar Syrië, um, ja, dan hangt het helemaal af wat voor stof het is. He, sommige stoffen eh, bij het maken ervan he, vormen bijproducten. He, zeker als dat uh, ja, door, door, door niet-professionals wordt gedaan. Nou, die bijproducten kunnen iets zeggen over hoe de stof gemaakt is. Maar dat is onderzoek wat nog ja, redelijk in de kinderschoenen staat. Um, en ja, ik wil daar verder niet, uh, niet over speculeren. Nee, nee, dus, u, wilt daar dus eigenlijk, u kunt daar dus eigenlijk nog niet heel erg veel over zeggen. Nee. Nou, we wachten de uitkomst af en wellicht gaat u aan de slag de komende weken. We zullen het afwachten. Dank u wel, Ruud Buss. Graag gedaan. salute you, commander, sneeze. Cause I have now an allergy to your policies it seems We Mountains over prairies to the shores. Is this just the madness of King George? Your George, is this just the madness of King George? Your George, well, you have. Torrey Amos met Jo George. Oud-premier Ruud Lubbers overleed op 14 februari... en komende week verschijnen zijn memoires. Onder de titel Persoonlijke Herinneringen... blikt Lubbers onder meer terug op zijn tijd als minister, fractievoorzitter... en ruim 12 jaar premierschap... en natuurlijk op zijn periode na de Haagse politiek. En in de studio hier zit Bart Lubbers, zijn zoon. Goedenavond. Goedenavond. Wanneer is uw vader begonnen met het schrijven van dit boek? Ik denk twee jaar geleden... Toen heeft Geert Mak tegen hem gezegd, zijn vriend van hem... Uh, ga schrijven voor je gemoedsrust. Al die verhalen, al die herinneringen. Als je nou een paar uur per dag schrijft, dat, uh, dat geeft rust. En klopte dat ook, gaf het hem rust? Ja, dat heeft een tijd goed gewerkt. Uh, en op een gegeven moment zelfs zo dat hij zei... nou ja, misschien kan het een compleet boek worden. En toen heb ik Hanna Aukes, een schrijfster, gevraagd van... Goh, Misschien kan je mijn vader bij helpen, bij het ordenen... maar ook om een aantal keer te interviewen. Zodat er straks inderdaad ook voldoende materiaal is... om het boek compleet te krijgen. Ja, er was voldoende materiaal. Een uh, heel uh, lijvig boek uh, ligt hier naast me. En het boek maakt ook gelijk nieuws. Ik kijk op teletext en ik zie... Uh, Ruud Lubbers wilde in zijn tijd als informateur bij uh, Rutte 1... wilde die heer Ernst Heersch-Ballin voorstellen... als minister van Justitie om Geert Wilders te temmen. Uh, ja, had, had Lubbers dat... Uh, Interessant gevonden dat u nu weer nieuws, uh, nieuws maakt? Nou ja, dat is denk ik een deel van de politiek. Daar, daar hoort nieuws bij. Mm -hmm. En uh, nu is, is dit onderwerp gekozen. Maar... Had u het verwacht dat specifiek dit aspect eruit zou worden gepikt? Nee, niet, niet per se. Want er staan een heleboel boeiende verhalen in. En het boeiende is eigenlijk dat het allemaal vanuit zijn persoonlijk is geschreven. Dus uh, hij dacht van hoe ga ik een probleem oplossen? Hoe pak ik dat aan? En dat lees je in het boek. En staan er ook dingen in die u nog niet wist of misschien nooit waren opgevallen? Anekdotes, verhalen? Nou, soms zijn er wel wat details die nieuw zijn voor mij, maar de meeste verhalen kende ik. Wat eigenlijk mij het meeste opviel, omdat nu heb je alle verhalen achter elkaar. Dat zijn, zijn aanpak van het kijken hoe je twee verhalen kan verbinden als je onderhandelt met mensen. Dat het helemaal terug te voeren is op zijn jeugd. En dat wordt uitgebreid beschreven. Zijn jeugd bij zijn ouders, maar later ook op kostschool en toen hij ging studeren. En als je kijkt naar bijvoorbeeld zijn levenshouding. Hè, dus hij is heel erg besluitvaardig, uh, spiritueel toch ook? Zeker, dat zijn dingen zeker. die mensen niet verwachten van hem, denk ik. Nee, want hij was natuurlijk zeer functioneel. Hij was er om uh, problemen op te lossen. Um, maar er zat natuurlijk ook een hele spirituele kant bij mijn vader. En ja, zoals ieder mens worstelde hij ook met... De problemen die hij wil oplossen. Dingen die wel goed gingen. En zeker ook dingen die niet goed gingen. Ja. Nou, dat lees je in dit boek. Ja, Hij was de twaalf jaar premier van 82 tot 94. Zag u hem als kind wel eens? Of <lacht> was het uh, een soort voorbijgaande schaduw? Nee, zeker. Uh, ik zag hem uh, uh, meestal in het weekend wel. En we hadden een gewoonte. Als ik mijn vader zag, dan gingen we een flinke wandeling maken. En dat was vaak een wandeling van 1, 2 uur. Dus dan had je voldoende tijd om met elkaar te praten. En waar ja. gingen die gesprekken over? Nou, vaak toch over actualiteit, over economie of over politiek. Maar ook vaak over geschiedenis. Ja, we hoorden hem eerder het wekelijks gesprek met de premier Rutte. Uw vader was natuurlijk ook in het oog te horen. Hoe vond hij die gesprekken? Vond hij dat leuk om te doen? Hadden jullie daarover? Nee, dat vond hij goed om te doen. Ja. En uh, wat ik in ieder geval van hem weet, en dat was dan niet de interviews... maar dat hij altijd veel, met veel plezier naar de Tweede Kamer ging. Mm -hmm. De debatten. Zowel toen hij in de Kamer zat als later als premier. Ja, die debatten. Heel bekend natuurlijk. Ook het Lubberiaanse taalgebruik. Ook naar journalisten toe. We hebben een voorbeeldje opgesnoord van hoe dat klonk. Dat Lubberiaanse taalgebruik. Nou, in zoverre. We moeten nu eerst beter inzicht krijgen... in de, ik zou zeggen het wat meer blijvend niveau van die prijzen. Het gaat natuurlijk niet om hoe die prijzen in één maand of twee maanden zitten. Maar wat moet je schatten voor het komende jaar? Dat is één. Als het inderdaad zo zou zijn... Dat dat uh, veel verder gaat. Veel lager is dan wat we oorspronkelijk aannamen. Er zit een bezochtelijke reserve in de begroting. Maar als het nog verder gaat. dan denk ik inderdaad dat we op hoofdlijnen. conclusies moeten trekken. Uh, voor de verkiezingen, reeds. Nou, hij ging nog eventjes door. Vindt u het leuk om hem zo te horen? Nou ja, glashelder hè? <lacht> Toch wel glashelder? <lacht> nou ja, kijk, ik ben het gewend natuurlijk. Dus ja. mijn vader praat terwijl hij nadenkt. En het doel is natuurlijk. Het doel zelf. Want het Lubberiaanse taalgebruik ja. had, had een doel. Dat deed hij niet zomaar. Dat schreef ja. hij ook aan in het boek. Wat, was zijn, wat, had voor, wat voor functie had het? Nou, het had natuurlijk als functie dat ja, je leeft in een democratie... en je probeert meerderheden te verwerven voor een oplossing. En in die oplossing moet iedereen zich herkennen. En dat had natuurlijk als doel dat je uiteindelijk ook een uitleg gaf... die voor meerdere mensen acceptabel was... Dat is het doel. En dat betekende ook extra veel woorden. Want hij gebruikte extra veel woorden toch altijd wel. Ja, zeker. zeker. En deed hij dat thuis ook? Nee, thuis was hij een stuk helderder. Ja, want dat vond ja. me ook in het, op in het boek. Het is heel helder beschreven. Heel erg to the point. En nauwelijks luberiaans. Ja, het is, uh, de schrijfster noemt het leesbaar Lubberiaans. Ja. Want als ik het boek lees, hoor ik mijn vader echt praten. Dus ik herken het. Zoals uh, de taalgebruik en alles. Maar het zijn niet van die ellenlange zinnen. Uh, de zinnen zijn een stuk korter gemaakt. Dat denk ik ook wel een verdienste van de, van de schrijfster... die er een goed leesbaar boek van heeft gemaakt. Oh, er is toch nog wel een beetje ingeschrapt her en der door de redacteur? Nou, of in ieder geval zinnen ingekort... zodat ze niet eindeloos doorlopen. <laughs> ja. Ja. Ja, u zei het net al, goede tijden... maar ook de slechte tijden worden in het boek uh, besproken. Bijvoorbeeld het feit dat Helmoet Kool... het voorzitterschap van uw vader van de Europese Commissie in de weg stond. Mm -hmm. En ook dat uw vader moest stoppen... als uh, hoge commissaris voor de vluchtelingen... Ja, toen een vrouw bij de VN uh, in New York hem beschuldigde... van ongewenst gedrag... Belangrijk dat hij ook die kant van zichzelf laat zien? Ja, nou, heel moedig dat hij dat doet. Want hij beschrijft het vrij gedetailleerd. Uh, wat er gebeurd is. Uh, maar ook uh, wat het hem gedaan heeft. En hoe het fout ging. En uh, ja... Ik denk goed is dat hij dat heeft opgeschreven. Hij, was... had het ook, hij had het ook weg kunnen laten. Maar hij heeft ervoor gekozen om toch ook de, die dingen te vertellen... die niet goed zijn gegaan. Want Heeft hij dat tijdens zijn leven ook heel erg met u besproken? Die frustratie daarover? Over Kool? En ook over uh, het feit dat hij moest vertrekken bij de VN? Ja, zeker. En bij de VN was het... Zeg maar, het feit was eigenlijk niet zo bijzonder. Bij een vergadering liepen de mensen naar buiten... en hij heeft waarschijnlijk zijn hand op haar heup gelegd... toen ze naar buiten liep. Uh, maar wat uiteindelijk natuurlijk hem nekte, was de eindeloze media-aandacht... wat natuurlijk schade aanbrengt aan een ontwikkelings... of een, een organisatie die zich inzet voor vluchtelingen. Ja, dan kan je niet meer functioneren. Ja. Dat heeft hem enorm gefrustreerd, ja, zeker. Tot echt tot het einde had hij het daar nog over, of kun je dat niet zo zeggen? Nee, dat kan je niet zeggen, maar dit was wel een van de zwarte bladzijden in zijn leven. En bijvoorbeeld Cole ook, het feit dat Cole hem uh, niet Dodge frontlich uh, noemde. Ja. Wat was daar het verhaal? Nou, daar is dat is natuurlijk een langer verhaal. Want het boek begint eigenlijk bij mijn grootouders. En mijn uh, uh, grootvader die heeft, uh, is, uh, is gegijzeld geweest in de oorlog. En toen mijn oma ging vragen, ja, waarom zit hij vast? Ze zei hij, ja, hij is niet deutschfreundlich. En later kreeg mijn vader dat weer te horen over de mening van Cole over hem. Mm -hmm. Dus dat was nogal pijnlijk, dat is een heel verhaal. Maar er zit ook wel een heel mooi verhaal in. Dat hij later uh, door Mitterrand wordt gevraagd om nog één keer samen te eten. Vlak voor het overlijden van Mitterrand. En dan spreken ze over die episode. Ja. Het is erg boeiend om te dus lezen. de Franse president heeft hij het daar nog ja. uitgebreid ja. over gehad. Um, u speelde zelf ook een belangrijke rol bij het voltooien van dit boek. Hè? Want op een gegeven moment was uw vader niet meer fysiek in staat... om echt afspraken te maken met de redacteur en te schrijven. En u heeft toen gedacht, nee, dit boek moet er komen. Ja, mijn vader is natuurlijk enorm gedreven. Maar hij moest toch toegeven, ongeveer begin van de zomer vorig jaar... dat hij het niet meer kon. En dat hij er ook s'nachts van wakker lag. En nou, hij zag er tegenop. En toen heb ik gezegd, pap, dit is, jouw welzijn is veel belangrijker dan dat boek. Dus we stoppen ermee met het project. Want hij had wel die drive om het toch te ja, doen. Ja, hij, hij had wel die drive, maar het ja. kon gewoon niet meer. En hij had al een paar keer daarvoor gezegd, misschien moeten we stoppen. Maar toen was het definitief. Uh, maar toen heb ik gezegd tegen mijn vader, we stoppen ermee. Maar ik heb tegen Hanna gezegd, nee, we gaan ermee door. De redacteur. De redacteur van, ja, we gaan het afmaken. Zonder uh, dat hij het wist? Zonder dat hij het wist. Want ik dacht, ja, als ik het vertel... Ja, dan gaat hij zich natuurlijk weer mee bemoeien. En... Dus toen uh, hebben we het afgemaakt. Maar er lag voldoende materiaal. Dus uh, we hebben door hem zelf geschreven en interviews. En uh, toen hebben we het afgemaakt. En toen was het uh, met kerst was het klaar. Op kerstavond heb ik het manuscript aan mijn vader gegeven. Die was toch blij verrast dat het toch afgemaakt was. En die heeft het toen in de kerstvakantie gelezen. En 2 januari, toen ben ik naar Rotterdam gegaan hebben we daar op de flat gezeten, hebben we de hele dag het hele manuscript doorgenomen, had hij nou zo ijverig als hij altijd was, ja. over aantekeningen bijgemaakt. Wat is er bijvoorbeeld nog bijgekomen? Of wat is er afgegaan? Het waren uh, vooral kleine aanvullingen van dingen daar die noem je ze een nog worden. Een voorbeeld was bijvoorbeeld, um, uh, het, moeder, uh, het familiebedrijf van had ooit Jonker overgenomen, op Bikkers Eiland in Amsterdam. En de kast uit dat kantoor staat bij mijn ouders. En mijn vader vertelde dat toen hij daar ging werken en hem verteld waar, uh, werd... dat er nog jarenlang waardeloos geworden... Russische staatsobligaties in die kast hadden gelegen. Nou ja, dat soort kleine anekdotes. Dus nou. hij was heel erg op de vierkante centimeter tot het einde? Mijn vader was op de goede dagen was hij gewoon helder. Kon je goed met hem praten, had hij goed geheugen. Ja. Wat heeft u van hem geleerd of overgenomen? Welke eigenschappen? Nou, je, je, je leest het een beetje in het boek... Um, mijn vader had een instelling van ja, het, het gaat er eigenlijk niet om wat je overkomt in het leven, maar wat je daarmee doet. En nou, dat heb ik toch wel van hem geleerd. En ik ben natuurlijk als klein kind, had ik een vader die verantwoordelijkheid droeg. Dus ik heb toch altijd in elke situatie gehad, als ik ergens een mening over had of ik zag iets gebeuren, dacht ik oké, okay, maar als ik nou verantwoordelijk zou zijn, wat zou ik dan doen? Nou, dat zit er toch wel heel diep in. Dat is er echt ingeslagen, ja. ook mede door uw vader. Ja. Tot slot nog over Beatrix, want daar heeft hij ook een, een hoofdstuk over. En hij vertelt over zijn relatie met haar... die toch verder ging dan alleen het zakelijke. Nou ja, Het bijzondere was natuurlijk dat zij uh, leeftijdsgenoten waren. Ze hadden kinderen van dezelfde leeftijd. En hij ging één keer per week op de thee daar. Ja, dan, dan bouw je natuurlijk een relatie op. Want je, je spreekt niet alleen over de zaken, maar natuurlijk ook over de kinderen en andere dingen. Ja, zeker. Ja, en Ria Lubbes was natuurlijk ook bevriend met het paar? Zeker. Je moeder? Ja. ja. Wat voor verhalen werden daarover verteld? U bent, volgens mij bent u daar een beetje huiverig over. Nou, of iets kijk, te veel over Ik te denk dat bevriend, dat bevriend, dat is een heel groot woord. Yeah. He, ze ontmoeten elkaar natuurlijk regelmatig. He, in allerlei gelegenheden. Maar om niet te zeggen dat ze echt bevriend waren. Nee, dat zou ik niet zeggen. Want hoe kijkt zij naar het boek, uw moeder? Nou, mijn moeder heeft het gelezen. En ze vindt het een heel mooi boek. En ze heeft eigenlijk hetzelfde uh, wat ik heb. Is dat, je hoort mijn vader praten. En ik heb met, uh, met Pasen... Uh, had ik het boek meegenomen of het manuscript. En toen heb ik het nawoord voorgelezen. En dat heeft uh, Hanna geschreven over hoe ze het met mijn vader gemaakt heeft. Nou, toen moest iedereen huilen. Dus erg mooi. Nou, dank u wel. En fijn dat u hier bent gekomen. En het boek Persoonlijke Herinneringen van Ruud Lubbers... ligt de volgende week in de winkel. Morgen. Morgen zelfs al. in. Morgen in de winkel. Dank u wel. Dank u wel. My country is of the sweet. B.N. Nash, my country is of the. En de Nederlandse vereniging voor Kapteins Ter Koopvaardij bestaat 75 jaar. De vereniging werd ooit opgericht door kapiteins... die steun bij elkaar zochten in oorlogstijd. Maar of dat anno 2018 nog nodig is, daar gaan we het over hebben. Twee kapiteins zijn over land naar onze studio oh. gekomen. Jan-Peter Bosma, vicevoorzitter van de vereniging... en voorzitter Leen van de Ende. U bent inmiddels met pensioen. En met hen praat ik over hoe hun vak de afgelopen 75 jaar is veranderd. Welkom beiden. Uh, te beginnen ja. met meneer Bosma. Op wat voor schip werkt u nog? Uh, ik uh, begin komende maand op een uh, containerschip op de Noordzee. En afgelopen jaren heb ik uh, wereldwijd gevaar op uh, projectladingsschepen. Projectladingsschepen? Ja. Zijn dat van die containerschepen? Nee, dat uh, juist niet. Dus uh, allerlei soorten uh, ja, projecten. Dus uh, al die lading hoort bij elkaar en uh, in de aankomsthaven wordt dat dan uh, in elkaar gezet tot uh, bijvoorbeeld een fabriek of uh, een groot gebouw of, uh, en bent u dan net als een trucker heel lang van huis? Uh, daar deed ik een term van drie maanden van huis. Drie inderdaad. maanden? Ja. En heeft u een vrouw, kinderen? Ja, vrouw en kinderen thuis. En, wat, kinderen en wat vinden, die, vinden die daarvan? Ja, die zijn dat wel gewend inmiddels. Die zijn ja. er wel blij als pa weer drie maanden... Nou, nee, die zijn blij als pa weer twee maanden <laughs> thuis is. Ja, ja <laughs> Meneer van den en hoe bent u ooit begonnen in dit vak? Ik ben begonnen in uh, 1975 en ik heb altijd voor een oliemaatschappij uh, gewerkt. En ik heb op tankers gevaren. En waarom gekozen voor, uh, voor de koopvaardij? Nou, ik vond het, uh, het leek mij een uh, hele avontuurlijke uh, baan. En uh, ja, ik, uh, ik had wel zin om uh, verre reizen te maken. Mijn vader was ook kapitein, dus ik had ook wel uh, wat meegekregen van huis. En bleek het inderdaad zo uh, avontuurlijk te zijn als u had gehoopt? Ja, ik heb, uh, ik heb er altijd erg veel plezier in gehad. Want het beschrijf is een avontuur dat u nog steeds uh, vertelt op uh, feestjes en partijen. Nou ja, kijk, je, je maakt natuurlijk uh, van alles mee. Uh, je maakt uh, ja, slecht weer mee. Uh, dat dat uh, blijf je ook nog wel bij. Maar ik heb ook wel eens uh, bijvoorbeeld een aanval van piraten meegemaakt uh, bij de Nigeriaanse kust. En is dat lang geleden? Hoe ging uh, dat? Dat was in de tachtige jaren. Ja. En daar kwamen piraten aan boord. En uh, ja, die uh, namen veel spullen mee. Gelukkig uh, waren er geen slachtoffers te betreuren. Maar dat is nog, uh, nog heel actueel natuurlijk. Ja, de, precies, de want dat is nu nog steeds, ja. zeker voor uw organisatie, ja. is dat uh, actueel. Nou, daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Even terug de geschiedenis in, want uw vereniging werd opgericht in 1943, in oorlogstijd dus. Ja. Uh, ja, een moeilijke periode voor kapiteins. Hoe belangrijk was het dat er zo'n vereniging kwam in de tijd? Nou, die kapiteins in die tijd, die hadden het heel zwaar. Hè. Je moet de uh, denken dat 400 van de 850 gingen toen verloren. En ze voelden zich weinig gesteund. Uh, de regering zat toen in het Verenigd Koninkrijk. En ze zochten echt steun bij elkaar. En ze wilden daarom die vereniging starten. Mm -hmm. En ja, Ze zijn die vereniging toen begonnen uh, om elkaar uh, bij te staan. Om contact met elkaar te onderhouden. En... Uh, ja, om de, de oorlogsinspanning te ondersteunen... ter bevrijding van het vaderland. Dat was toen ook echt het doel van de vereniging. Ja, dat in de oprichtingsvergadering in de Notule stond als belangrijkste doel... het ondersteunen van de oorlogsinspanning... ter bevrijding van ons vaderland. Dat was natuurlijk toen. Wat is nu het belangrijkste doel van uw vereniging? Nou ja, de ondersteuning van de kapitein op een heel breed vlak. Uh, ja, wij uh... praten mee op het gebied van veiligheid, onderwijs, milieu... Uh, indeling van de Noordzee bijvoorbeeld, uh, waar wel komen windmolenparken, ja. hebben we mee uh, mogen beslissen. Dus ja, op allerlei uh, terreinen uh, doen we mee in het uh, maritieme gebied. In het maritieme gebied, indeling ja. van de Noordzee. Meneer Van der Ende, wat moet ik daar dan aan denken? Nou, de Noordzee die wordt zo langzamerhand volgebouwd met, uh, met windmolens. Er komen grote windmolenparken, maar we moeten er ook nog kunnen varen. Dus uh, alle stakeholders uh, die dus gebruik maken van de Noordzee... die, uh, zijn in, uh, in, die werken samen in een commissie... Mm -hmm. om dus uh, te kijken hoe die Noordzee ook veilig kunnen houden. Je, je moet denken, uh, als je op zo'n groot schip vaart... Hè, tegenwoordig zijn die schepen wel 300 meter lang... en je moet uh, ergens voor uitwijken... Dan, dan zou je tot de ruimte moeten hebben... Dan wordt het dan, een soort slalom, dan kan uh, waar je niet zomaar niet een, Ja, dan kan je niet zomaar een, een, een windmolenpark invaren. Ja. Dus daar moet echt goed over nagedacht worden. En, en dat wordt het ook. Daar wordt heel goed over nagedacht. Ja, en wat is nou de taak van een kapitein anno 2018, als je dat door de jaren heen uh, bekijkt? Ja, Meneer bosma Ja, die is heel breed. Hij is natuurlijk de, de eindverantwoordelijke uh, op het schip. Uh, ja, de leidinggevende. Ik denk op zich, uh, zijn taak is niet heel veel anders dan een leidinggevende. In een ander bedrijf. Alleen ja, je, je bedrijf vaart rond op zee, is aan de andere kant van de wereld. Mm -hmm. ja, met de, de huidige moderne communicatiemiddelen heb je natuurlijk wel makkelijker contact met uh, ja, het kantoor dan dat dat vroeger ging. Maar goed, als je een probleem hebt, technisch of wat dan ook, midden op de oceaan... Ja, dan zal je dat toch als bemanning met elkaar op moeten lossen. Ja, je kunt niet even een brandweer bellen als er brand is. Of de AWB als er iets het niet doet. Ja, dat moet je toch samen doen. Ja, meneer van Enne zit te knikken. Ja, dat, dat is inderdaad zo. Kijk, tegenwoordig hebben kapiteins uh, minder mensen om, om op terug te vallen... Uh, vroeger, en dan praat ik over de 50-60 jaren, had je kleinere schepen, maar daar zaten bemanningen op van 50-60 man. Nou, tegenwoordig zijn die hele grote schepen, daar zitten maar 20 man op. En die moeten ook uh, strikt aan hun uh, rusttijden voldoen. Mm -hmm. Dus als er iets technisch misgaat, ja, dan, zullen ze, dan zijn er weinig mensen die dat uh, op moeten lossen. Ja, en ben je ook een soort psycholoog, want je zit daar met al die kerels maandenlang van huis, er gebeurt natuurlijk wel eens wat aan boord. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee daar om als kapitein? Nou ja, soms uh, moet je oh ja, als kapitein wel eens een luisterend oor bieden ja, voor een uh, probleem. Uh, maar noem eens een dan, voorbeeld wat u kijk. Nou hier... ja, die goede communicatie met de thuisfront is natuurlijk hartstikke mooi, maar dat... Maakt ook dat als er een probleem is thuis, dat dat ja, via bijvoorbeeld WhatsApp, Skype eh, ook direct bekend is ja, bij het bemanningslid aan boord. Maar ja, mm -hmm. die zit aan boord. Die kan, kan er eigenlijk op, niets aan ja. doen. Ja, kan er niks aan doen. Nou ja, dan kom je dan toch uh, bij de kapitein terecht. Als ja, nou ja, psycholoog is misschien een groot woord, maar ja, dan bied je wel een luisterend oor. Uh, probeert uh, te helpen waar mogelijk. En ja. Uh, nou. Ja. ja, ik zei kerels aan boord, maar zitten er ook vrouwen tegenwoordig veel op schepen? Uh, veel. oh, N niet veel. Niet veel, waarom niet? Dat zou eigenlijk wel moeten, maar uh, ja, je, je ziet toch fijne vrouwen. En misschien in het begin van hun carrière, maar ja, dan uh, haken ze toch vaak af. En waarom haken ze af? Is dat de aard van het werk? Is dat dat je met al die kerels al die <laughs> maanden opgescheept zit? Nou ja, dan is het dan toch vaak het stichten van een gezin. Ja, dan wordt het als moeder wel heel moeilijk, denk ik... om drie maanden van huis te zijn. Ja, ja. Dat, dat speelt dan meestal mee. En is er eigenlijk een soort hiërarchie? Want kijken jullie misschien neer op mensen op een, binnen, op een binnenvaartschip... of een passagiersschip? Voelen jullie je wat beter omdat je toch echt de, de grote vaart vertegenwoordigt? Ik denk dat de hiërarchie vroeger groter was... Ja. Uh, maar tegenwoordig ben je als kapitein ook deel van de bemanning. Mm. Je, je moet met een veel kleiner team samenwerken. Ook in een modern bedrijf zie je dat tegenwoordig natuurlijk. Ja. Hoe kijk, is dat voor ben, u? Ja, kijk, ik voel mezelf. Kijk, ik ben wel uh, eindverantwoordelijk als kapitein, maar ja, ik ben niet de belangrijkste man aan boord. Uh, ik bedoel, uh, we moeten het met elkaar doen. Ieder uh, bemanningslid is even belangrijk, even nodig. Uh, dus. Maar zouden jullie op de binnenvaart willen werken, bijvoorbeeld? Of is dat echt een uh, hele andere wereld? Het is oh. een hele andere wereld. En persoonlijk zou we dat niet, uh, niet uh, trekken. Maar niet omdat het kleinere schepen zijn. Integendeel. Uh... Ja. Ja. In de binnenvaart heb je natuurlijk ook een enorme schaalvergroting uh, gezien. Eh, sommige binnenvaartschepen zijn groter dan uh, zeeschepen mm -hmm. tegenwoordig. En, en tijden zijn veranderd. We hebben het al uitgebreid over gehad. Maar geldt het ook voor de kapiteins? Is de kapitein van nu een ander type dan de kapitein 50, 75 jaar geleden? Meneer Bosma? Dat uh, denk ik wel, ja. Ik denk dat uh, de kapitein uh, vijf, sorry, 75 jaar geleden... inderdaad veel meer een uh, schipper naast God was. Ook... Een schipper naast God? Nou ja, dat, dat is de uitdrukking, <laughs> denk ik. Ja. Hè. Dus, maar ja, Ook doordat er toen de tijd veel minder communicatie was. Kijk, een, een schip vertrok uit een haven. Er was een, een marconist aan boord met een uh, telegrafie. En dat was het wel een beetje. Dus je was ook veel meer... Ja, op jezelf teruggeworpen. En nu, nou ja, wat we net al zeiden, je hebt gewoon een veel kleiner team aan boord. Dus ja bedoel, je kan jezelf daar niet boven stellen. Mm -hmm. Persoonlijk denk ik, ja, ik ben onderdeel van dat team. Ja. En hoe kijkt u daarna? Als pensionado. Ja. <laughs> nou ja, ik ben wel gepensioneerd, maar ik werk nu weer voor de kapiteinsvereniging. Um, ja, de, kijk, de communicatie is natuurlijk enorm verbeterd. Uh, toen ik vroeger in uh, 70 jaar voer, toen schreef ik brieven met mijn vrouw. Uh, nou, die waren soms twee maanden onderweg. En die miste dan ook de haven, en, uh, dus die kreeg je maanden later pas. Yeah. En, en, en mijn vrouw moest ook alles alleen doen thuis. Je hebt ook een hele sterke geëmancipeerde vrouw nodig als je op zee zit. En daar hadden we het net al even over. Mm -hmm. uh, maar tegenwoordig uh, heb je zulke goede communicatiemiddelen: je kan zelfs skypen vanaf het schip. He, dus, en je bent ook korter van huis. Uh, vroeger ging je veel langer weg. Vier, vijf, zes maanden. En uh, ja, tegenwoordig iets korter. En mist u het? Ja, soms mis ik het wel. Ja, wat ja. mist u het meeste? Nou, ja de, ja, de zee trekt me toch altijd wel. En uh, ja, vreemde havens uh, aandoen. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb altijd heel veel plezier gehad in het varen. Nou, ik wil jullie hartelijk feliciteren met 75 jaar vereniging. Dank je wel. En hartelijk danken voor uh, jullie komst naar de studio. Kapiteins ja. Leen van den Ende en Jan-Peter Bosma. Dank jullie wel. Ja, we zijn het oog van deze vrijdag de 13 redelijk ongeschonden doorgekomen. Morgenavond zit hier Chris Keine. Ik wens u nog een hele fijne nacht. Goedenacht, vrienden.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 Neen je deze Ora-reclame nog met de paarse Ga naar Ora.nl en maak kans op zo'n opblaasbare paarse Ora. Direct geregeld. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, secondlove.nl.